2 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Op het circuit van Zandvoort is een raceauto gecrashed tijdens de historic Grand Prix. De bestuurder van de auto, een Fransman, is zwaar gewond geraakt. Hij is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. In de eerste ronde van de racewedstrijd met de oude Formule 1-wagens vloog hij in een scherpe bocht van de baan. Door de klap brak zijn auto in stukken, die verspreid over het weg liggen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Bij de inval gisteren in een woonwagenkamp in Stijn in Limburg heeft de politie grote hoeveelheden contant geld en drugs gevonden. In drie woonwagens werd bij elkaar 10.000 euro aangetroffen en er lagen ook een vuurwapen en een zak waar mogelijk harddrugs in zit. Elders in Limburg zijn hennep en hennepplanten gevonden. Elf mannen tussen de 17 en de 60 jaar zijn aangehouden.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 Meer dan 2600 huizen van Rohingya in het noordwesten van Myanmar... zijn de afgelopen week in brand gestoken. De regering zegt dat islamistische Rohingya daar zelf achter zitten. Maar dat wordt sterk betwijfeld. De Rohingya, een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische land... zijn al jaren slachtoffer van geweld door het leger van Myanmar. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af. Landinwaarts kunnen enkele flinke buien vallen. Het is een graad of 19. Morgen, vooral in het noorden een bui, in het zuiden blijft het droog. De zon schijnt af en toe bij ongeveer 20 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... staat Vierde tussen Voorthuizen en Hoevelaken 8 kilometer... met ruim een uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd... en al het verkeer wordt omgeleid via een af- en oprit. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden... via Barneveld en Ede over de A30. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn... staat Vierde tussen Hoevelaken en Barneveld 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zom Zon. Zee. Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu Zandvoort op zaterdag. ook voor hier in Zandvoort. The boys are back in town. En hebben we wat over de historic Grand Prix. Het historic Grand Prix weekend hier in Zandvoort. Vandaar dat we begonnen met deze van Tinlissie en de boys are back in town. Ja, 7 over 2 inderdaad. Historic Grand Prix weekend is begonnen vanmorgen op het circuit. Maar helaas niet al te best Albert-Jan. Nee, in een verklaring van het circuit Zandvoort. De volgende update.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 We zitten midden in het historische Grand Prix Weekend hier in Zandvoort. En uh, CFM is er bij Sarah. We gaan weer uh, live schakelen met CQI naar Willem van deze, maar ik ga nog even terugblikken... naar de E1 Grand Prix van heel veel jaren geleden. ZFM. Hallo, ik ben Jeroen Blekenwoon luister naar ZFM... tijdens de ANGP op Zandvoort. E1. E1 Radio. Exclusief op ZFM. Ja, dat was ook een spektakel, hoor. Ja, de E1 uh, Grand Prix of Nations op het uh, circuit Zandvoorts. Nou, zo dadelijk dus uh, gaan we weer naar het circuit toe, naar uh, Willem van Dezen. En dan hopen we meer nieuws te hebben over de coureur die vanmorgen zwaar gewond is geraakt daar op het circuit Zandvoort. Hey sucker, what the hell's got into you? Hey sucker, what the hell's you?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 Just watch your mouth, baby, you're out of line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 Formula One uh Championships, uh, David uh Ferret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 Ja, zoals het er nu uh, naar uitziet, uh, gaat het programma gewoon verder. Het programma voor vandaag <laughs> is iets aangepast natuurlijk, omdat we ruim uh, twee uur helemaal geen activiteit hebben gehad op de baan. Uh, zodat de uh, races uh, dieperheden gaan worden zijn ingekort. Uh, maar voor de rest uh, blijft het programma zoals het is. En, uh, we hebben na uh, kwart voor één... Uh,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 Een uh, mooie raceweekend uh, op het uh, circuit Zandvoort. Zijn er uh, veel uh, mensen op het circuit aanwezig? Nou, uh, laat ik zeggen, het is uh, gezellig druk. Uh, in indruk van hoeveel er zijn, uh, ja, dat, dat durf ik nooit te geven. Want ik schat nog wel eens mis. Maar het is uh, aardig voort en uh, uiteraard speelt het mooie weer daarin ook mee. Ja, zeker. Ja, want uh, het weer uh, zit zeker uh, mee uh, vandaag. Is even wat anders dan in uh, Monza op dit moment, tijdens de uh, kwalificatie?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 Oké, okay. uh, nou dat is fijn om te weten hoe de verder uh, vanuitzichten zijn dank voor het weekend. Ja, de eerste volgende activiteit op het uh, circuit, wat is dat? Nou ja, we, we hebben zojuist hebben we een race gehad van de uh, een groot veld van de. Uh, even kijken hoor, ik al die afkortingen, ik word er helemaal troebel uh, van, maar. Uh, dat was van het NK GTTC, die hadden een race. Wat we zo dadelijk gaan krijgen is, uh, krijgen we weer uh, eigenlijk de uh, Formule 1. Maar dan uh, van auto's van voor 1961, een uh, klasse. En de klasse van uh, voor 1966. Uh, dat zijn ook uh, prachtige uh, auto's natuurlijk. Maar ja, zoals we gezien hebben met de uh, Formule 1 uit het verleden. De veiligheid uh, is niet datgene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 gonna strip it down for a thug, yeah strip it down. Word around town, she got the buzz, yeah Ooh. Five shots in, she in love now shots. I promise when we pull up, yeah. shut the club down Ooh. I took her from a man, don't nobody know Ooh. If you pop the seal, better drive slow She know how to make me feel with my eyes But anything goes down with the honcho You Ooh. know I love it when the music's loud, but come and strip that down for me, baby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 That dumb for me, yeah, yeah, yeah, yeah.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 Het is, het is een beetje zorg. Ah, nou, dat moeten we niet hebben. Nee. Maar in ieder geval, het, het buiten schijnt het zonnetje... en sinds jij hier binnen bent, schijnt binnen ook het zonnetje. <laughs> ah. <laughs> drop, je, drop je nu op? Was, ja. Ja. Ja. <laughs> Even doorslikken. Ik was alleen maar weer een bericht vergeten mee te nemen. Oh jee. Nou, dat oh je vergeet jee. niet hoor. Maar hij staat ook op internet. Oh, dat is toch handig. Dus, dus, op meteopagina.nl. Dus, ja, dus ik heb hem bij me. Mooi. Het ja, is dus nee. alleen een beetje kleine lettertjes. Voor deze oude man.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 Dan gaat de temperatuur aanzienlijk naar beneden. Dan komen we weer uit op ongeveer 18 graden. En dan is het lichtwisselvallig. Kijk, daar hebben we hem weer. Lichtwisselvallig. Ja, ja, daar heb ik donderdag weer vrij. He? Dus, ja. Ja. <laughs> Altijd hetzelfde, Lex. Ja. Altijd hetzelfde. Ja. Ja. Ja, kan ja, het. Lex, we zitten nu naar de, de kwalificatie van de Formule 1 race van uh, morgen in uh, Monza te kijken. Ja. En daar regent het niet normaal. Nou, eh, ja, ja, morgen, morgen, morgen. Morgen gaat het daar morgen, worden. Morgen gaat de zon schijnen. Niet normaal. <laughs> niet normaal. <laughs> Oké, okay, dus En dan wordt het een graad of 25. Nou, een beetje jammer voor Max. Die had wel een regenrace gewild, denk ik. Ja, maar ja, hij kan, ja, nu, nu kan hij er weinig aan doen met al die uh, strafpunten. Stra straf, straf, straf straf 20 nee, nee. plekjes maar. Dus, ja, uh, mm. dus, dus, uh, hij doet nou eigenlijk voor de lol mee. Hè, de loterij, als hij slim is, dan haalt hij Q2 niet. Ja. Is dit hebt bandje sparen. Ja, precies. Ik zou gewoon een paar rondjes rijden zeggen. Ja. Doei. Ja. Dus, maar goed. Maar het is ongeveer 25 graden en zonnig. Oké. Okay. In Monza, ook hier. Nou, dat en ook, het, hier. Ja, ja, ook hier. Hier is het dus niet 25. Nee, meer, maar wel in de, uh, lekker het zonnetje. Dus uh, de, zo, voor zover het er nu is vanavond uh, de muziek uh, in het centrum van uh, Zandvoort. De parade yeah. die, uh, die langs komt rijden. Vooralsnog. Dus in ieder geval... Uh, dit wordt een mooie en, kan een mooie en gezellige zaterdagavond ja, in het centrum van Zandvoort worden. Op, later op de avond kan er wel wat bewolking komen, maar... Maar ja, dat is tegen die Deze tijd. Dan is de toch onder, zon toch al onder. Dan is de zon toch al onder. Niks aan het handje. Nou, mensen die het weer willen blijven volgen, kunnen jou volgen? Nou, dus loop achter man. En kijk op www.meteopagina.nl uh, Je kan dan ook, uh, als je thuis bent, op uh, TV kijken. En uh, wat nog meer... Ik heb het papiertje niet bij me. Ja, op de uh, CFM app. F -c -de op de CFM app. 1 kanaal 40. Eh, precies. Nou, ik vind hem mooi. Dankjewel, Lex. En uh, graag tot volgende week. Tot volgende week.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 Ja, ik had hem maar vast uh, klaargezet na het weerbericht van uh, Lex van der Worden. En inderdaad, de sunny days komen er weer aan elke vandaag. Uh, lekker een uh, sunny day in voort. Dat was hem trouwens de single van uh, Armin van Buren. Een van de grote somerrit van dit moment. En dit is de zomeried van al vele jaren geleden: Ryan Pearce en de Dodge Vita. ik heeft gewoon een hele mooie zomerrit van alweer vele jaren geleden. Dus van Ryan Paris en de Dodge Pita. Ja, 13 minuten over half 3. Zandvoort, nogmaals een hele goede middag. En welkom bij Zandvoort op zaterdag. Ja, de Q1 is gaande van de, de Grand Prix van Monza. Alhoewel, daar ligt het wel helemaal stil. Want de klok staat nog steeds op ruim 13 minuten. En uh, ja, het is uh, wachten tot uh, inderdaad de kwalificatie wordt hervats. Naar de rode situatie, Albert-Jan. Ja, maar voorlopig de snelste tijd in handen van de Pacecar. <laughs> ja, die hebben ja, ja, wel ja, ja. over het spie. Goed, Zandvoortse nieuws. Nou, in het kort wordt het wat lastig. Allereerst, uh, in de nacht van woensdag op donderdag zag de politie een personenauto met stadslichten rijden over de Zandvoortse laan. De auto reed in de richting van Benveld. Bij een rotonde ging de auto diezelfde weg weer terug. om vervolgens de verloren straat in te rijden.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 She smell like you Every day discovering something brand new I'm in love.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 meer een deel afkomstig uit Engeland die vond het allemaal prima hier, die vond het een uh, prachtig circuit, en dat ze zo dicht langs uh, van vangrail creëren op bepaalde plekken, dat deerden ze niet uh, ze maakten er een mooie uh, optreden van en het was, uh, zoals ik eerder al zei prachtig om te zien. Wat we ook gezien hebben inmiddels is uh, de finishlag van de historische uh, Grand Prix race van het NK GTTC nou, een race uh, met uh, maar liefst 53 uh, automobielen aan de start uiteindelijke winnaar in die race werd Leonard Stok die rijdt in een Porsche Carrera RS met op de tweede plaats ook al een Duitse auto maar dan een BMW 3 liter CSL met achterstuur Erik Holzhauzen en derde daarin eindigt Lex Proper. die rijdt in een Porsche Carrera RS net als de dus. Oké, okay, dus die zijn inmiddels gefinished Je zei in het eerste interview al dat het programma enigszins is aangepast en de aantal races zijn ingekort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 voor 1966. en uh, ja dan moet je denken aan uh, merken als Lotus, Cooper, Brabham, uh, allemaal uh, ja toen de tijd de uh, topmerken. Ja, en die jongens die daar nu in rijden, die, uh, die weten ook wel aardig gast te geven. Auto's uit een tijd uh, dat we nog geen 70-car hadden en geen uh, rode vlaggen, dat er onder alle omstandigheden uh, gereest werd. Tegenwoordig is dat wat uh, anders. Zoals jullie zien op uh, Mondza met de regen uh, wordt er niet eens uh, gekwalificeerd meer. Maar de heren die vroeger echt raceden in deze uh, auto's, ja, diteerden dat uh, allemaal niets, uh, onveilige auto's, onveilige situaties, maar er werd volop uh, gas gegeven.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 we zien daar uh, twee uh, arrows. Uh, een arrow waar onder andere Derek Work uh, in reed. Ja, en die gaan zo ook weer voor een heel mooi uh, geluid zorgen. En de wind staat ook wel een beetje jullie, richting. Ja, ja, ja, ja, ja, gelukkig wel. Wij klagen niet uh, Willem. Dat jullie er nog wat van meepikken, zo dadelijk, van het geluid. Oké, okay, ja, mijn uh, oranje arrow, uh, rijdt hij ook nog op het uh, circuit?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 Ja. Okay, ja, je na, moet nu wel een beetje op de achtergrond. Uh, ja, dat zijn die uh, Formule 1' die zo dadelijk een demo gaan geven. En die zorgen uh, bij het oprijden naar de plek al uh, voor het nodige. Maar wij. Oké, okay, wij horen het. <laughs> we komen straks bij je terug, uh, Willem, bedankt. Oké, okay, tot zo. Dankjewel Willem voor deze vanaf het uh, circuit Zandvoort. En tot zover ook het uh, eerste uur alweer van Zandvoort op zaterdag. Zometeen naar het nieuws en weer van drie uur zijn wij terug.